De zaak Vrooman is een man met veel invloed, hè? Politieke invloed. Je zou beter een beetje meer aan uw carrière denken van eerder. Is dat alles wat je mij te zeggen hebt? Misschien kunt u een paar weken verlof nemen, als dat uw uh, geweten kan sussen. Nee, bedankt. Ik woon in Brugge en het is zonder. Wat kan een mens nog meer wensen? En als je mij nu wilt verontschuldigen, ik ben met een zaak bezig. De zaak Vrooman. Ik waarschuw u van in. Dit is een bevel. Tot uw to orders, hoofdcommissaris. <lacht> Kom al. Kom al. De mes, krijg je nog niet de tijd om zich aan te krijgen? Oh, hij zegt het. Oh, wauw. Zeg, een naakte man. Oh, dat is meer dan ik verwacht had. Ik heb wel een handdoek rond. Oh, dat had ik nog niet gezien. Zover was ik nog niet. Mag ik binnenkomen? Ja, ik kom wel juist uit de douche en ik heb nog niet opgeruimd. Ik en... zal de deur maar achter mij dicht doen, zeker. Anders denken de toeristen dat jij ook een van de attracties bent. Ik wou een duwboeken gaan drinken in de tuin. Een beetje profiteren van het zonnetje. Dan doen we dat toch samen? Ah, oh, ja, waarom niet? <lacht> oh, oh, Peter, zeg, zo'n tuin. Rij in het midden van Brugge. Oh, dat is paradijs. Ja, gelukkig weet je niet wat ik per maand moet betalen om dat paradijs hier te mogen houden. Je zou er niet goed van zijn. Alsjeblieft, nou, alstublieft, gezondheid. Gezondheid. Uh, Pieter, ik kom u eigenlijk ophalen om een lid van de familie Vrooman te bezoeken. Veronique Vrooman, de oudste zus van Jean-Luc. Ja, wacht eens, wacht eens. Je uh, moet eens even nadenken hoe het allemaal in elkaar zit. Ik zal u helpen. Jacques Froman, de vader van Jean-Luc, is in 1942 getrouwd met barones Agnès Décamp de Marquigem. En hun eerste kind was een dochter, genaamd Veronique. Veronique, ja. ja. Nu, de andere kinderen zijn na de oorlog geboren. Jean-Luc, Claire, Marie-Alice en slotte Julie. Wil je dat allemaal onthouden? Van die kinderen wonen alleen Jean-Luc en Claire in Brugge. marie is in het klooster gegaan in Marche-les-Dames. En Julie is gedomicileerd in de Panne. Ja, je vergeet, Veronique. Waar is de oudste dochter gebleven? Volgens wat ik te weten gekomen ben, woont ze in Lopem. En ik zou willen voorstellen om ons onderzoek met Veronique te beginnen. Of, wat? heb jij een beter idee? Heel bezwaar, <tus> Dat lijkt me logisch. En daarom ben ik hier. Ik wou je voorstellen om samen naar Lopem te rijden... en haar met een bezoekje te vereren. Oké. Okay. Alhoewel, ik weet niet of je dat al weet... maar ik heb gisteren van de kede opdracht gekregen om de zaak blauw-blauw te laten... Ze willen ze zo vlug mogelijk laten klasseren. En je het je daarmee? Belang lange niet. Dus je gaat mee. Mijn duivel is op. We kunnen vertrekken. Fantastisch. Maar zou je dan niet eerst iets anders aantrekken dan die handdoek? Het is maar. Enfin, nee. Ik weet niet of die mensen in Lophem zoiets gewoon zijn als uniform van een commissaris. <lacht> Dat zou het huis moeten zijn. Dat ziet er niet goed onderhouden uit. Je moet die tuin zien. Precies in die jaar niks aan gedaan. God, het heeft anders wel iets. Zo'n 19-deevis buitenverblijf. Oh, ik vind het prachtig. Prachtig geweest, wilt je zeggen. Dat smede hek is meer een vroegste hoop ijzer dan wat anders. Ja. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat hier nog iemand woont. Nee. En zeker niet iemand van de familie Vrooman. Waar ze meer geld hebben dan dat er hier straatstenen liggen. Mm -hmm. We zouden beter in de buurt navraag doen. Kijk, het is precies als u gehoord hebben. We komen de madamekragerij. Hey, mevrouw. Mevrouw, mogen wij u iets vragen? Ja. Wij zijn van de politie en... Oh, is er iets niet in orde met mijn velo? Zo te zien is uw velo goed in orde, mevrouw, oh, maar... Ik heb wel mijn pas niet bij ja, ze. ik moest ik maar juist een keer van thuis naar twee straten verder, naar mijn moeder en... Ja, ik ben de vrouw van de smid, van Torp van, van Louis, van, van Jeff, van... Maar, van... Je geen zorg, mevrouw, we zijn niet geïnteresseerd in uw velo... Niet in uw moeder en niet in uw man. Wij zouden graag wat meer weten over de bewoners van dit huis, mevrouw. Ah, oh, maar dat dus, ja. Het wordt tijd dat er hem dan een keer iemand mee bezighoudt. We klagen we er al jaren bij de burgemeester. Je moet een weten wat we er daar s'nachts allemaal gebeurt, hè? S'nachts? Ah ja, in de weekends. Dat staat hier altijd vol met brommers en een hoop van die jonge gasten en meisjes. Wie weet wat er daar allemaal gebeurt? Het huis is dus onbewoond. Volgens onze informatie woont hier Veronique Vrooman. Oh, madame. Het is al zeker twintig jaar alleen dat er nog een keer iemand van de familie Vrooman geweest is. Je daar zeker van? Aan mij ook, meneer. We zijn erin in een dorp, hè. En weet u dan soms ook waar Veronique Vrooman naartoe is? Dat zou het op het gemeentehuis moeten gaan vragen, hè. Ik weet er wel veel, maar... maar... dat het niet gebleven hè, dat weet ik niet. Veel beweging is hier niet te zien. Ja, na de fusionering van Loppen met Zedelgem werken hier nog maar een paar mensen. Daar, zullen we eens gaan kijken aan dat loket. Stap. Meneer. Uh, ja, goedendag. Waarmee kan ik u helpen? Substituut Martens en commissaris van een... In... Oei, er is toch geen moord gebeurd op <lacht> Niet dat we weten. Nee, nee, het gaat gewoon om een paar inlichtingen, meneer. Ja. Uh, het huis van Vrooman in de Rijsselse straat 11. Kunt u ons zeggen waar we Veronique Vrooman kunnen vinden? U, u bent toch echt van de politie? We zullen ons graag legitimeren. Ah. Alsjeblieft. Ja, goed, dank u. u. Jawel, Veronique Vrooman zit al meer dan twintig jaar opgesloten in een psychiatrische instelling. In, in Sint-Michiels. Bent u daar zeker van? Ja, als we het over Veronique hebben, de Duitse dochter van Jacques Vrooman, dan ben ik daar heel zeker van, ja. U wilt daarmee zeggen dat ze al twintig jaar gek is? De familie. De, de, de familie heeft haar daar geplaatst. Maar volgens mijn vader was dat dus opgezet spel, hè? daar dat is wat meer uit. Ja, het schijnt. Ik wil er wel de nadruk op leggen dat ik het alleen maar van horen zeggen heb. Was het een ja. zet van Jacques Vrooman om de schande uit te wissen die zijn dochter M en zijn familie heeft aangedaan? Allee, zeg, is dat hè? Pas op, er worden natuurlijk veel verhaaltjes rondgestrooid, hè? En geen mensen die weten hoe dat, dat juist in elkaar zit. Ja, maar het resultaat is wel dat Veronique Vrooman in een psychiatrische instelling zit. Ja, ja, ja. ja. Bedankt, jongeman. Ja, dank u. ...op naar sint michiels Yep. Ik heb altijd al eens willen zien... ...hoe zo'n gekke huis er aan de binnenkant uitziet.